Het is ruim twee minuten over elf. U luistert naar de AVRO op Hilversum 1. Bielsenko, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. <tied> Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen, Fields Co. Grijs Wat lief dat u even terugbelt, zeg. Het gaat namelijk over dat schattige kleine tv-tje dat ik laatst bij u gekocht heb, weet u wel. Nee, hij doet het alweer niet. Hoe raakt u het zo? Wat zegt u? Nee, dat was de keer daarvoor, hoor. Toen had ik hem even mee naar de keuken genomen en toen was de aandacht zo vol, dus zette ik hem even op mijn fornuisje en toen had ik vergeten het gas eronder uit te doen, weet u nog wel. Wat? Ja, nee, ik wou dit even weten, meneer Grijswater. Ik heb hem nou drie maanden, hè. Maar valt hij dan nou nog onder de garantie? Ja, zie je nou wel. Volgens mij verloofde viel hij namelijk niet onder garantie, hè. Dus ik was al bang. Nee, maar dan breng ik hem vanmiddag wel even langs, goed? Wat ermee gebeurd is... Oh, helemaal weer, zeg. Ik sta gisteren vlug, met mijn bloesjes te strijken. En er vliegt een knoopje af tegen de muur en zo. Regelrecht door zo'n gleufje in dat schattige kleine tv'tje, hè. Nee, maar dat wist ik dus niet. Dus uh, ik heb het eerst met een haakpunt geprobeerd, hè. Maar al wat ik naar buiten trok, zeg, de malste dingetjes. Maar uh, geen knoopje hoor. Dus toen ben ik er maar even mee op het balkonnetje gestaan en schudde dus. En toen uh, moest ik niezen, maar ik kon niet. Dus ik kijk even de zon en toen ging het gelukkig toch. Maar wat denkt u? Ja, zeg, van vijf hoog boven op de parkeermeters, zeg. Hoe tref je het, hè? Nee, maar daarom vroeg ik u ook eerst even over die garantie, hè? Wat zegt u? Niet? Ja, moet u nou even horen, meneer Grijswater. Ik vraag u, valt hij onder garantie? U zegt? Ja, hij valt onder garantie. En van vijf hoog op een parkeermeter noem het geen vallen. Ja, zo kan je er altijd onderuit praten. Nee, ik hoor het wel, meneer Grijswater, server zomaar. Maar nou, een andere vraag nog even. Wat is de inruilwaarde van een zakje scherven met een knoopje? Yes. De smeerlap. Maar dat gooi ik voor de consumentenbond. Wie het laatst niest, niest het best. Ja, het, het is een gave. Hè? Het is oplichterij van het gemeente soort natuurlijk. Maar het is een gave. Goedemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen zeg ik grote, goden Zeg, wat zie jij er weer patent uit? hè? Met dat hier en dat daar. Zeg leuk hoor. geeft iets van lente. Iets van lente, ja. Iets van uitbotten. <laughs> Speel zo leuk. Waardeer ik weer. Dankje. Nee, nee, nee. De dank is aan mijn kant. Zeg het voor. Ja, ik ruik het waarachter. Je zou gewoon zin krijgen over... Waar had ik het over? Nou, ik meen dat je iets zei over een van de gaafste en de gemeenste vormen van oplichting. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, het zijn schatten, hè. Wie? Uh, wie, die, die twee, de twee tantes, de dametjes Peperplas, wie anders? Ach, gut, zijn ze opgelicht? Nee, nee, nee, nee, die lichten zelf op dus, hè. Die hebben de gave namelijk, hè, oplichterij natuurlijk. Ja. De, die kleine dus, Berta, dat dikkertje, de dikkertje, Berta Peperplas, begrijp je wel? Nauwelijks. Nou, boodschappen. Die krijgt boodschappen door. Die hoort dingen. Ja. De stem dus. Kwestie van gaven hebben, wat wil je? Je rijdt de kwakzalverij natuurlijk, trucjes allemaal, maar zo boven natuurlijk als de pieten, hoor, dat verzeker ik je. ...woordt ze dan af en toe een stem die haar zegt wat er gaat gebeuren? Wat? Af en toe? Altijd, zeg. Elke seconde van de dag. Die indruk krijg ik er tenminste van, hoor. Die ratelt maar door die kwek. Gee, zeg. En over de toekomst? Komt dat uit? Wordelijk, letterlijk, mis nooit, laatst nog. Zegt dat wijfje opeens, ja, ik zal het hem zeggen. Ik zeg, wat zegt u? Ze zegt, nee, nee. Hij zegt net dat u vandaag moet uitkijken voor uw broek, meneer Bieles. Ja, en? En? Nog een minuut later slaat haar zuster komt gloeiende thee in mijn schoot, zeg. Nee. Ja, ja, zeker. Zo'n bak zwart loog, pijtend loog, weet je wel. Ja. Ik wist niet hoe gauw ik hem uitkreeg. Je broek? Nee, maar komt thee. Die broek, die ging vanzelf wel zijn zweers, hè. Die lachte gewoon weg te vreten in het zuur, hè. Ze zegt nog, zal ik niet even een doekje voor u halen? Ik zeg, doe u geen moeite, ik leg er wel een krant overheen. En die zus, die hoort die stem niet? Ja, zeker wel, maar die gelooft er niet in. Hè. Die is meer het verstandelijke type, die lacht erom. Hè. En dan zijn die andere twee beledigd, hè. dagen dat ze niet met elkaar willen praten, die drie. Nee zeg, maar het komt wel allemaal uit. Alles, tot op de letter, je rijdt de bovennatuurlijke smilhapperij, maar het gebeurt Niet te het. geloven. Oh, nee, en vannacht dan maar weer even. Vannacht? Ja, ja maar wat is er dan gebeurd? Nou, nou wat, wat er voorspeld was gisteravond. Ik ga er even mijn dagelijkse kopje thee drinken bij die twee, hè. Bak zwavel, de kop kokende olie dus. Je drinkt er het leer mee op je tong, eerlijk. Je maag hangt een uur later nog de grote brandalarm tegen je riften te beieren eerlijk. Ja, maar wat was er nou? Nou... Wat was er nou, ja, hier, uh, me mekaar weer een beetje bunzig aan zitten kijken, van, uh, zeg jij het maar, nee, jij, dat ik zeg alle donders, opoe, best voor de draad ermee, hè. Nou, en toen kwam het hoge woord eruit, hoor, ze hadden een boodschap, uh, dat ik met een van uh, huilige strozak zeg, wat is dat er weer voor een geblakerde waanzin? Dan doen we het er nog even die boodschap. Schrijf maar op een briefje. <laughs> nou. En dat hadden ze dan al klaarleggen, die gehaaide bliksems. Wat voor boze was het dan? Vergeet de stem weer even. Greet geesteleed. Stuur je even op een boodschap, zet, het briefje. Dan heb ik het? Hier, hier, hier. Ja, hier, zo. Hier, hoor even. Red de middernacht bij volle maan uw leven in den heksenkring. Ga naar het hellenwater, doe uw kleedje af, reinigt uw ziel, volgt het licht en de stem en doe boete. Nou, nou, vrouw. Ja. En aan wie was dat gericht? Aan die twee oude krenten. Oh, dus niet aan jou. Nee, nee. maar je kunt als vent die twee taarten toch niet de middernacht bij volle maand het bos van Piet insturen. Het bos van Piet? De heksenkring, ja. Dat zijn daar zo'n stuk of wat van die kreupelbeuken en het helle water. Dat is daar aan de andere kant, een stinkvennetje. En die boodschap ga jij doen? Als er vergeten afkomt? Ja, nou, dat wil ik wel even horen. Oh, oh, oh, oh, Bovennatuurlijke flessen trekkerij, akkoord, maar uh, Eén kop thee over mijn broekjes, wel. Ja, maar als het nou toch een opdracht voor die vrouwtjes zelf was. Ja, ja, ja. Ja, Elin, mm -hmm. dat sputterde ik ook nog even. En toen was ik helemaal klaar. Zeg. Dat koffertje stond ook al gepakt. Koffertje? Met mijn kleedje. Die meiden hun jas, hun hoed en hun schoenen. Dat ik er een beetje op leek. Ja. hè? Ja, dat zijn donkerstenen hoor, die twee. Ja en A betegen G, maar ze beduvelen er waar ze bij staan. Ongelooflijk zeg. En uh, ging dat? Bij die heksenkring? Nee, dat ging helemaal niet zeg. Dat was een grote rampspoed, zacht uitgedrukt. Nou, vertel eens. Nou, stel je maar eens even voor, hè, hoe je je voelt, nietwaar. Met van, uh, doe, alle schoen aan je voeten. En zo'n beurse fruitschal op je hoofd. ...en dan die bloed die nieuwe bondjas van Dikkertje Bertha op je lijf gesnoerd. Nee. Zeker? Ja, dat noemen ze de nieuwe bondjas. Het arme beest is al twee wereldoorlogen geleden gesneuveld. Moet je rekenen, hè. De kamferballetjes benemen je de adem, de nieuwe bondjas. En daar rij ik dan op het spookuur met gedoofde lampen dat bospad mee op... ...en ik stap uit... ...en ik breek meteen mijn nek over die halve hakken... Ik duik voor oud vuil tussen de branen, mijn fruitschaal over mogen. Ik kijk op, wat denk je? Nou? Gedaante. Klokken, spookhuur zeg. Bleke enger, witte gedaante. Oh, wat een griezer, zeg. En wat zei je? Ik... Ik zeg vrede. Ah. Ja. En hij? Goeie vraag, ja. Wat zei hij? Nou, dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Heel bovennatuurlijke reactie ook weer. Hij buigt zich over me heen, hij zegt. Hoi! En hij zegt, hoi. <lacht> en hij geeft me een klap in mijn nek. Oh, dat is ja. Ja, oh, dat is ja, de helling. Roet vrolijk goeie. En geef je dan even de middag met volle maan een klap in de nek. Over bleke engels gesproken. Ja, nee, ik zie daar op een ene midden onder, midden, midden onder onze oefening, nota benen... zie ik een vieze oude krolse beer tussen de bramen bramelige Ja. Dat ik denk, kst, kst, ja, met anderhalve meter eikenhout in mijn ex. Nee, nee, nee, dit was een draadje betonijzer, oma, Wat maakt het verschil? Nou, dat het wat prettiger in de hand ligt, hè. Weet je wel. Ter helle. kan je je voorstellen wat er in me Ja, zeg, wat dacht je wel? Ik, ik dacht dat ik stierf, zeg, dat ik ga dood, ik sterf, ik dacht ga, het is gebeurd. Red de middagnacht bij volle maan uw leven, jawel... Over metafysische smeelapperij gesproken. Eerst stuurt mevrouwtje Greetje het bos in. met de boodschap je leven te redden. en vervolgens bezorgt ze je een klap met een draadje betonijzer. Oh, dat is toch geen voorspeller meer, hè? Dat is toch het zelf waarmaken? Ja, als jij jezelf voor een beer gaat lopen uitgeven. Beer? Dat was die meid een nieuwe bontjas. Oh, en ik moet denken dat die in de rui was, dit oude dier. Dat oude dier, waarom niet, hè? En, en sinds wanneer draagt een beer hoge hakken en een fruitschaal? Ja, raadpleeg voor dat antwoord, maar een berendeskundige, zeg. Ja. Zeg maar, sinds wanneer draag jij die spullen? Ja, nee. Maar vertel nou eens, wat gebeurde daar nou? Daar, daar, daar gebeurde van alles. Dan kun je zo gek niet bedenken over het gebeuren. Ga maar even naar. Iemand zegt, goeie, geef een klap in je nek. <lacht> dat ik ervan kwek. Ik duizel over hem, waggel half verdoofd richting heksenkring. Ram! Ram! Ram! Qua babberen! Tussen de bramen? Nee, tussen de ogen. <lacht> voor de verandering tussen mijn ogen ditmaal. Wie? Bleken enger 2, Geef me eerst een soejang tussen mijn ogen en zeg dan. Morgen, chef! Tada, tada, ta. Te eerlijk hoor, precies zo. Rang om ogen, morgen, chef. Paul, overdrijf ik, Paul? Uh, nee, chef. Het was na twaalf, chef. Nieuwe dag al zo reeds aangebroken, zie. Of, of ik dat zie, Paul. Wat ik er allemaal niet zag, zeg. Als sterkt is bijvoorbeeld de vrolijke kleurtjes. Een soort van privévuurwerk. Ik stond dat te genieten hoor. Red de middagnacht uw leven, jawel mevrouw. Of, of, of, of, of heb, je die klap, heb je voor die klap ook een logische verklaring, Paul? Ja, moet u luisteren, chef. Als ik daar in dat grillige maanlicht ...opeens met zo'n stomzinnige valse grijns... ...zo'n gore, grote, oude gorilla op me af ...te zien komen waggelen... ...sorry... Maar dan wil ik wel even hoor, chef. Paul, beste brave Paul, ben ik een grote gore oude gorilla met een stompje af grijns, Paul? Ja, kwestie van de belichting, chef. Oh. Een soort van groteske vertekening, begrijpt u wel? Want niet zodra had ik u als uh, die durf gegeven... en uh, toen hoorde ik u kwek zeggen of ik was weer thuis, ja. Vandaar dat morgen, chef, in die volgorde... Ter Helle, de koele analyse even in die volgorde... Herken mijn blindelings aan mijn kwek. Ja, in het donker zijn alle roofdieren grauw, weet je wel. Ja, dat bedoel ik, Kraap. Hm. Plus die malle fruitschaal op uw hoofd, chef. Vandaar dat misverstand dat wij dachten dat u even leuk mee kwam doen. Begrijpt u wel? Nee, Paul, dat begrijp ik niet, pol. Ik begrijp niet hoe je van iemand die zojuist twee keer achter elkaar... ...zo goed als dood is geslagen... ...hoe je daarvan voor kan... ...dat die waar dan ook vrolijk aan mee komt doen, Paul. Nee, want heus dat zo'n man de eerste tien minuten volkomen versuft, ...roep... Lopen rond lo de lo lo lo stijgingen, zeg. Ja, dat, dat zagen ik en die knapen aan voor een dans des ondergangs, Lien, begrijp je wel? <tie> nou, nee, zeg. Wat deden jullie daar dan? Goeie vraag, hebben. Leuk antwoord trouwens ook, Pol. Uh, ja, kijk, dat is de weer oplevende belangstelling voor het heksengeloof van die knapen, Lien. Uit Engeland overkomen waar je dat, hè? De duivelskerk en zo, dus gekke gedachten wel. Zeer gekke gedachten, Paul, nou. Mm. Nou, alleen nog het cannibalisme. En het palen trekken in ere hersteld. En dan ligt weer een taak van motivatie. Is wat jij. Ja, het is het, het is het opnieuw ontdekken van mystieke onderstromen, chef. Ja. De waardebeleving van het pre-verstandelijke oerritueel. Met centraal daarin het element van de kosmisch reinigende bezweringskrachtvelden, weet u wel. Ja. Waar nodig, verbeter me, knaap. Ja, nee. Zo van uh, de geweldloze vervloeking van hen die uh, daarvoor in aanmerking komen en zo. Dus wel eigenlijk zekere zin, weet je wel? Ja, ja, geweldloze vervloeking. Is dat serieus, Paul? Ja, met een ludieke ondertoon, chef. als dat pluiskoppentuig daar onder mijn ogen... mijn pop op de brandstapel hijst, noem jij dat geweldloze vervloeking? Je wat? Mijn pop. Ja, uh, pop van de chef, ja. chefse pop, hè. Ja. Plus pop van de burgemeester dus. Beetje ja. verbranden, weet je wel. Om dat vuile zaakje te bezweren, dus min of meer die toer. Nee, hey, popo! Hey, om welk vuil zaakje te bezweren, ventje? Oh, uh, heeft u dat niet begrepen, chef? Nee. Uh, dat was toch dat handigheidje van u en de burgemeester. om er in de raad even de bouw van die zes torenflets in het bos van Piet door te drukken, niet, chef? Ja, ja, ja, niet zeggen? Wat is dat nou voor waanzin? Hoe zijn jullie daar in godsnaam gekomen? Ja, en zou dat dan misschien een van die oerbronnen... van het buitenzinnelijke mysterie, weet je, chef... die dat heeft aangedragen? Uh, begrijp je dat, Lee? Dan stellen die twee viespeuken even... dat luizenbossie van Piet bederven met flats, ja? Nou, dan moet je net de oerbronnen... van het buitenzinnelijke mysterie hebben, zeg. Of die dan even de kosmische ziekte in krijgen. Ter en daar gaan de heren dan even met een ludieke ondertoon je pop voor verbranden. Ja, verschrikkelijk zeg. Wat deed je? Ja, wat ik, dacht je? Nou, da ik, oh, ik, ik dacht dat ik gek werd. En, en, en wat deed ik? Ha, ha, ha. Nou, dan zal er toch iemand de twintigste eeuw moeten vertegenwoordigen, daar niet? En het zal wel weer geen biels wezen. Dus ik zeg hola daar, ho, ho, ho daar. En grijp me pop. Bob in mijn wagen en rijden. <lacht> Licht uit natuurlijk, in de oorlog geleerd had. In het verzet, je weet, hè. ik zat toen in het verzet namelijk. Oh ja, wauw. Ja, ik... hey, laat mijn vader nou van de week nog even opmerken dat jij in de oorlog in iets heel anders zat. Ja, ja, ja, hoor. Fijne broer Piet weer even. En waar zat ik volgens fijne broer Piet in de oorlog dan in? Vraag ik. Hè? Nou, kan het uh, iets geweest zijn van uh, in de piepzak? <lacht> in de piepzak, inke diers. Nou, jongen, één ding, knaap. Wat broer Piet in de oorlog tekort schoot, dat deed ik in het verzet. Daar. Ja, nou, volgens mijn vader deed jij het in de oorlog heel ergens anders. in. <lacht> nou, ja, ja, ja, ja. Ik had het zijn poppers moeten zien redden van de brandstapel, zijn. Je vader. Ha! Piet Bannenbroek. Ha! Ja, zeg. Wat gek eigenlijk, hè, dat dat uitgekomen is. Ja, dat ja, bedoel ik, als, als broek... Wat, wat zei je? Nou, dat je daar wel... ...bij volle maan je leven hebt gered. Symbolisch dus, je pop. Grote gode, zeg ja. Uh, uh, heb ik iets gemist, chef? Nee, uh, nee, nee, ga je geen aan, man. man. Uh, Grote gode, ter helle over boven, zinnelijk je duimzuigerij gesproken, niet? Wat ik je zei, komt duidelijk, je ziet het. En ben je nog bij het helle water geweest? Uh, ja, zeker, ja, maar hou daar maar over op, zeg, rampen weer. Het helle water? Wat moest jij daar, allemaal al? Ja, uh, niks, man. Uh, moest ik een boodschap doen. <grijg> <grijg> Grote mensenwerk, bemoeien me er niet mee. <grijg> niet waar het kind bij zit, Paul. Geen verdere vragen graag, je begrijpt. Uh, ten volle, chef. Maar wat voor boodschap dan, chef? Nou, die maakt zich meer van hier. Hier, waar heb ik het? Hier, hier, wacht even hier. Ah ja, uh, ga tot het helftwater. Uh, doe uw kleedje af. Reinigt uw ziel. Uh, volg het licht. En de stem... En moet het? Ja. Malle geestenleed aan het woord. Nou, klinkt een dekselsprok mystieke overtuiging uit op, chef. Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Open je de onderwereld, man. Retourtje bezemstedel. Zeg, bedoel je dat het ook allemaal is uitgekomen? Ja, dat, dat, dat moet daar aan uitkomen. Dat is gewoon een kwestie van een boodschap doen. Doe uw kleedje af en reinigt uw ziel. In dat stinkende hellewatertje, oma al. Ja, dat bedoel ik. Dan moet je er wel een hele vieze ziel hebben. Wil je, je daarin kunnen reinigen? Trouwens, vertel jij maar eens hoe je je ziel reinigt. Dat vertellen ze er namelijk niet bij. Eh, uh, mediterenderwijs wellicht, chef? Oh, ja, nou, dat stond me mijn hoofd. Even niet na napol, hoor. Om daar een beetje in de meidenjas onder mijn fruitman te gaan zitten piekeren. Dat moest ik trouwens afleggen, mijn kleedje. Maar hoe deed je dat dan? Gewoon. Waar zit je ziel? In mijn hier, nietwaar? Dat valt niet te scheiden. Reinig je het ene, en reinig je het ander Dus leg je kleedje maar af en duik er maar in Nee Nu dus, uh, klaar is klaar En reinigen maar, jongens Ja, over wasmiddel gesproken, zeg Voor de zwartste ziel van uw leven, eerlijk En rand in mijn gezicht Wat? Schijnwerper Het licht En dan brult er ook nog even zo'n megafoon micro in je oor, zeg Eruit daar De stem Man of twintig van de politie Eruit daar en dan sta je dan te met je afgelegde kleedje. Nee. En wat zeiden ze chef? Ze zeiden, daar heb je weer zo'n beuk." <lacht> Tegen iemand die zijn ziel staat te reinigen. Ze. En dan zeg ik meteen, heren, als, als heren met elkaar, zou ik u even mogen zien alsjeblieft met uw viesbeuk. <lacht> ja. Nou, toen kon ik... Toen kon ik meteen een klap met de lat krijgen, Ze, Raar, hè? Uh, geen binding met het mystiek beleven, uh, chef, die uh, mensen. Binding met niks, Paul. Zien alleen het slechte in de mens. Grove taal uitslaan maar van... Uh, waar leggen je kleren, viezerik? Ik zeg daar ergens... Nou, dat werd ook weer een feest, hoor. Toen ze, toen ze mijn bontjas en mijn fruit slaan. <lacht> zo, zo, ben jij daar een van die richting... Nou, ja. Dat soort taal inzinnen, maar. Eh, zo, en waar is je nicht dan? Wat ik geen eens begreep. Dat ik zeg: Als u mijn pop bedoelt, die ligt. die lijkt nog in mijn wagen. Nou, toen waren de rapen helemaal gaar hoor. Toen begon, toen begon ze met een tb-erretje te dreigen. Wat het ook wezen mag. Dat is een soort van strafmaatje. Oh. Ja, dat bedoel ik. Volg het licht en de stem en doe boete, zeg? Hè? Ja, waar is gekke greet spokenbeet. Die zal het niet voorspellen, begrijp je het? Ja, maar de oma oude, hoe kwam die politie daar naar nou zo gauw? Ja, dat vroeg ik ook ja. Blik een tip uit de burgerij geweest te zijn. Die man die zegt, er was ons gezegd dat het gaai is van dat jeugdhonkje weer eens de een of andere Parijs zou gaan uitkieren. Maar voorlopig vangen we hier alleen nog maar een paar volwassen afwijkingen. Uh, meer fout, chef? Ja, ja dat begrijp ik ook. Niet vol, hè? Tot ik me dus een plekje zocht in de overvalwagen en daarop eens in het donker achter met de stem van de burgemeester Meestal horen ze. De burry, o mijn Jij, wat zei die? Hij zei: Zou u even van mijn schoot willen gaan, alsjeblieft? Maar wat deed hij daaraan? Zijn boodschap? <tie> Van die donkere steentjes, paperplas of meer, hè? Die hadden ik kennelijk gedacht dat ik dat vergeten zou, en daar zaten we dan. <laughs> de middernacht bij in de overval, waren uitgerekend op die twee rakkers... die daar in hetzelfde bos van Piet het plan hebben, zes torenvlekken. Grote, grote pool! Eh, uh, ingeving, chef. Paul, welke doortrapte, mystieke oerbron had dat aan jullie doorgegeven? Haha, ja, u gebruikte net zelf al het begrip dondersteentje, chef. Oh, wacht, en een tip uit de burgerij, de enige twee... ...die van het plan van de heer burgemeester en mij afwisten. Zal ik het... Oh, daar, als je het over een dondersteentje hebt, Rinderman. Ah, vriendelijk wel, de vriendin is er Ja. Ja, die is er, schat. Ja. Ik geef hem even. Ja, ja, ja. geef me je. Ja, Bils hier, daar ben je helemaal samen. Dat doe even bij. Ah, Burgemeester van de meneer de Hij ziet af van wat, zegt u? Van het plan Pieterbos, zegt u? Ja, nee, nee, maar dat is gezust, meneer van de Waal. Nee, dat met de politie vanaf, dat is. Dat is